Waarom staat hij daar nu zo te zwaaien? in commissaris, je kunt eindelijk. Ah, Guido heeft dat vlug geregeld, zeg. Oh, dat is niet moeilijk, je hebt nog een trapeze beloofd. Zo kan ik dat ook, zeg. Mensen, dat is wel al de vierde die jij hier krijgt, hè? mooi. Ah ja, commissaris, ik heb hem moeten bezighouden tot jij hier bent. Ah, nou ja, dat is goed, dat is goed. Bedankt, vriendje. Bedankt, uh, breng mij nu maar een duvel en uh, zet het allemaal maar op mijn rekening. Ja, hoe werkt dat hier? W wacht, commissaris, hier. Oké, okay, zo, voilà. Ah ja, dat is goed. Eens kijken, hè. Hmm. Huh? De koetsen op de Burg. Ja. Dat Japans paviljoen. Uh -huh. ja, hoe spoelt je dat door? Dat knopje met die dubbele pijltjes indrukken, Pieter. Uh, dit hier? Ja, uh -huh. ah, ja, ja. Heel goed. Heel goed. Ah, uh, voilà. Het ja. concertgebouw. Ja. Hij is hier geen klank bij. Ja, daar heb je uh -huh. waarschijnlijk een koptelefoon voor nodig. Ik zal hem eens vragen of hij er eentje bij zit. Zich... Nee, nee, nee. Laat maar. Laat maar. Ah, hij zwingt naar boven. Uh -huh. Voilà. De meijer verschijnt. Oh, stop. Is dat wel de meijer? Guido.